Nou is nieuws van 9 uur. Dit is door al Afgelopen dagen liep de spanning op omdat de internationale gemeenschap vreest dat Noord-Korea op het punt staat zo'n proef te doen. De VS heeft een vliegdekschip die kant op gestuurd. De militaire parade werd gehouden om de 105e geboortedag te vieren van de grondlegger van de dictatuur, Kim Il-sung. Waren tanks, duizenden militairen en er zouden nieuwe intercontinentale raketten te zien zijn geweest. Het dodental van de Amerikaanse bom op Afghanistan is opgelopen tot 94, zeggen de plaatselijke autoriteiten. De Verenigde Staten gooiden in het gebied donderdag de zwaarste niet-nucleaire bom uit hun arsenaal. De Afghanen zeiden eerst dat er 36 doden waren. Doelwit van de Amerikanen was een gangenstelsel van IS. Zeker vier leiders van de terreurgroep zouden daarbij zijn omgekomen. Het dodental kan nog verder oplopen. Het gebied wordt nog doorzocht. Volgens de woordvoerder zijn de doden allen strijders van IS. Een farmaceutisch bedrijf heeft in de Verenigde Staten met succes... een serie executies in de staat Arkansas tegengehouden. Het bedrijf wil niet dat daarbij zijn middel gebruikt wordt. Daar is het volgens het bedrijf niet voor bedoeld. Arkansas wilde deze maand acht mensen ter dood brengen. Het bedrijf had al geprobeerd om het middel terug te halen... maar kreeg geen reactie. Harry Lavrijsen heeft zich bij de WK-baanwielrennen in Hongkong... op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van de sprint. In de kwartfinales rekende de 20-jarige debutant verrassend af... met de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins. Het weer de komende uren wordt het droog. Vanuit het westen breekt soms de zon door. Vooral vanmiddag kan er een enkele bui vallen. Het wordt 10 tot 12 graden. De paasdagen worden ronduit wisselvallig. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu toebak leeft. het wordt naar de uur groter pijn op. Hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft, bij cfm En pop pop goes the world. Ja, ja, precies. Het is, de het is de vandaag de dag van de zon. Ja, groot feest, dames en heren. In Noord-Korea, jawel. De grootweg van het hele communistische, idiote gedoe daar allemaal. Die is van, het zou vandaag 100 en. Uh, 10 jaar oud wordt, geloof ik. is geboren in 1912. 105 jaar oud zou die worden. Ik moet even rekenen, dames en heren. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd, Kim. joh. En gaat er nou... Uh, wordt een knalfeest zeker, hè? Wordt een knalfeest. Voor zelfsprekend natuurlijk. Oh. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. Het is even na 9 uur. Een kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ik zei al, in 1912 ging de Titanic ten onder... met ongeveer 1500 mensen uh, die daarbij verdronken. Ik heb daarop zitten lezen. En eigenlijk was de Titanic maar voor de helft volle... Hij was niet eens helemaal volgeladen. Hij was waarschijnlijk voor de helft volgeladen. En uiteindelijk uh, zonk uh, hij dus, s'nachts, om, uh, om even na twaalf uur. Uh, en uiteindelijk, als je nou kijkt op Wikipedia... zie je dus een complete tijdschema... van wanneer welke sloep het water ingegaan gegaan is. Oh. Kwart voor één. Sloep nummer 7. Uh, capaciteit 65. Er gingen maar 28 mensen aan boord. En zo gaat het door tot met uh, uh, kwart over twee... Sloep B gaat dan het water. 47 mensen konden erin. En er zaten er maar 12 in. Hé? Wat raar zo laat. En dan nog zoveel mensen. Zo, zo weinig mensen. En uiteindelijk zijn er dus 823 mensen. Zijn er zeg maar, uh, hebben het overleefd. Die zaten in die sloepen. Uh, en uiteindelijk hadden er dus, dus uh, 1178 kunnen zitten in die sloep. En die, die, die hebben het dus, ja, nou ja, dat zonde. Er zijn ja. dus uiteindelijk 1500 mensen om, om het leven gekomen daar. Maar het is wel de een de mooie denk. film geworden, toch? Ja, dat is het allemaal wel waard geweest. <laughs> <laughs> zo moet je, toch voorzien. Oh, He? ja. Ja, nee, je het ook weer zien. Alles voor een klein beetje. Laten we er dan even, nog helemaal even inkomen. Oh. Oh ja. Oh ja, wat mooi. Jack. Jack. Jack. Don't let go. Don't Let, let go. go, let go. Let <laughs> go. Wat laat ze aan het water vallen? Toch die ketting? Wat the fuck man? Hebben we gaan dat lopen zoeken. Is ja. Die ketting ligt niet toch nog weer in het water? Nou Oeps. goed, leuke film. En ik ja. had eigenlijk gehoopt dat er nog een deel 2 zou komen. Dat is er niet gekomen. Dat zie je de resurrection of the Titanic. Nee, maar dan gewoon zeg maar een andere insteek. Dan niet die twee als, uh, als hoofdpersonen. Maar dan een ander als hoofdpersoon. En dan zie je ze wel door het beeld heen rennen. Oh ja, dat was wel goed. Ja, dat was, ja. Allemaal, maar dat ja, was maar eens... net als The Parts of the Caribbean. Ik bedoel, dan is het schip in een andere dimensie. Oh, ja. en dan gaat het verder. Ja, nee hoor. Ik ben ja. wel een beetje van. Uh, moet wel een beetje historisch uh, goed. Het uh, moet oh. wel kloppen oh, zeg maar. Heel jammer. Nou, nou goed. Uh, vertel, wat gebeurde er nog meer nou, uh, In 2003 allen? is Volkers van de G veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor de moord op Pim Fortuyn. Dat, dat is dus nu 15, uh, 14 jaar geleden. Je zegt het leuk, Pim dus... Fortuyn. Ja, ja maar ik las net over Peter Voortuin. die is vandaag jarig dus dank waar is hij in de voortuin hij is in de voortuin ja maar uh, over ja, dat de grond, dus wel, ja, dat, zien, dat betekent dus wel dat hij over vier jaar vrij gaat komen Volker van de G ja hij is al vrij natuurlijk dus beloofd over, over te doen natuurlijk daar is het ja, ook ook uh, ja, hij, hier... hij hij had uh, wegens goed gedrag of zo hè ja, goed gedrag en uh, nou, uiteindelijk uh, is er een foto van hem gemaakt en, uh, is, er, is daar ook niet die minister helemaal op stuk gegaan? Die had er ook allerlei dingen over gelogen ja. volgens jou? Ja, ja. Nou, het is echt, als je het ook leest, zijn biografie. Hij had natuurlijk ook wel heel veel met dieren. En het, hij kwam ook uit, uit een hele andere hoek. Hè? Hij kwam voor de dieren op. Hij heeft boeren, heeft hij ook last gevallen met vragen waarvoor ze zo uh, dieronvriendelijk bezig waren. En uiteindelijk ja. legt hij dus uh, ja. Pim Fortuyn op. En Pim Fortuyn is ook, uh, wat had hij ook alweer gedaan? Iets in politiek. En... Ja, zoiets. Ja. Maar hij is dus al vanaf 2 uh, mei 2014 is hij al voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Dus uh, ja. daar begon het allemaal mee. En het is nog allemaal heel goed doen nu. Ja, ja, van de steur is er op stukken gegaan. Van het openbaar ministerie vroeg in december 2016 de rechter om van de Graaf nog een jaar op te sluiten. En op 6 februari, dus uh, dit jaar, uitspraak, uh, hij heeft zich gehouden aan de meldplicht bij de reclassering. Hij blijft in vrijheid. Ja, het blijft gewoon een idioot. Dat is gewoon een. Maar goed, was je ook van islamitisch geloof, uh, Geert, of nee. niet? Nee. Oh nee, sorry, Geert. Dat was een, was een vergissing natuurlijk. Niet Daar moeten allemaal. we niet elke keer op terugkomen, Geert. Je hebt ook allemaal gelijk. Goed, in uh, 1920. De anarchisten uh, Nicolai Sacco en Bartolomeo Facet... worden opgepakt en uiteindelijk vermoord, omdat ze. Uh, anarchisten waren en er uh, was in de buurt een bankoverval geweest. En, of in ieder geval een, uh, nee, een restaurant was daar overvallen. En er was totaal geen bewijs dat zij het gedaan hadden, maar ze waren anarchisten. anarchisten, ben je tegen geweld, tegen verschillende soorten klassen. Justitie ben je tegen. En toen dachten ze, nou moeten zij het wel gedaan hebben. En uiteindelijk is de hele wereld erover gevallen dat ze uiteindelijk dialectische stoelen hebben gekregen, omdat ze. Ze hebben het niet gedaan, maar toch dat ze... Nou ja, het zijn wel anarchisten. Het waren wel rare mensen. Met rare mensen, dus ze moeten het wel gedaan hebben. En uiteindelijk zijn ze dus gewoon echt dood veroordeeld. Dus is ja, bizar hè? hè? 1920, echt. Dat is nog uh, jaar geleden. 1729 was de eerste uitvoering van de Matthäus' Passion. Dus dat is 188 jaar geleden. Is dat met Kendrick Lamar of niet? Nee. Nee? Oh, nee, nee, daar ben nee, ik even maar in de war. Als je kijkt hoeveel mensen erheen gaan. Het stond gisteren ook weer in de krant of op het journaal dat de hele politiek daar ook weer heen ging. De een ging in Leiden en de ander ging in Den Haag. Dat moet je gezien zijn. En dan denk ik echt van, waar gaat het over? Net straks krijg je ook van, ja, goh, die is naar, naar uh, Kets geweest. Nou, fijn. <lacht> Soldaten nou ja, okay. van Oranje, daar hoor je toch nu het van. 188 jaar gaan er dus al heel veel mensen steeds naar die matthäus passion Ik vind dat de politiek daar afstand ik moet nemen. Het is, geloof, hmm, ja, moet het, het is geloof. Ja, Het is <laughs> geloof. En het geloof in staat moet gescheiden worden. En de politiek mag daar niet eens gezien worden, vind ik. Okay, ja, oh, er zit ook al wat in. Ja. Zo had ik het dat is nog wel nog niet gek geworden. 1945, be be bevrijding van het concentratiekamp Bergen-Belsen. Sowieso werden heel veel concentratiekampen werden daar bevrijd. En ik heb daar gisteren naar Belsen zitten kijken. Oh, en ik had het gewoon niet moeten doen. Oh, nee, die dus blijft, is echt uh, Afschuwelijk uh, gewoon ook. Ja. En ik heb ook beelden gezien dat ze uiteindelijk gewoon mensen ook verslepen. En dat ze dan met z'n allen begraven worden. Allemaal. man, ik, ik heb het nog op een netvlies staan. Ja. Ik, ja waarom echt. kijk ik daarna gewoon? Ja, dat was ook zo'n filmpje. Een soort propagandafilmpje ooit. Dat was ook op, op, op propagandanet. Maar dan zag je ook echt dat ze zo'n. Uh, een liftje hadden gemaakt om de mensen in de kou te krijgen ja, allemaal. Ophouden. Van een heel naar. Ja, het is echt heel dat naar. Dat je die gisteravond gezien dat. dat nee, nee dat, die je. niet, maar wel iets oh, anders dat ik ook, vreselijk. Zal, Echt totaal geen respect voor lichamen hebben ook. Ik ja, denk, ja, Oh ja. man, en dat zou misschien best wel goed bedoeld zijn. Iedereen heeft zo zijn kruisen gedragen. Maar dit, dat kon echt niet. Goed. Nou, tot zo een stukje. geschiedenis. straks de verjaardag of had je er nog één? Ik zie dat ja, je een Ja, ik verbaasd, zie je kijk, op eentje. het plein van de Nederlandse van de. Van de, van de. Hemelse vrede. In begint die studentenopstand. in dus oh, ja. 1989 vanuit. Is dat met die student die voor het, Ja, voor die terug gaat staan. Dat heel en dat die hele truck, ziet. Nee, voor, uh, voor een tank staan. En de tank, tank ja. ziet dan ja. er weer omheen. Hij er weer voor staan. Rrr, rrr, rrr, weer eromheen. Ja. Echt, wat en hij ja, durfde niet te schieten. Omdat gewoon uh, al die camera's erop stonden. ik, ja, Dan uh, heb ik het gedaan. <laughs> ja, ja, dat klopt. Ja, nee, volgens mij had hij ook gemist. Want daar stond er zo vlak voor. Dat red je niet met die loop. Nee, nee, nee. Dan kan je beter even uit en dan gaan. En dan gewoon met de handpistool even ruimte maken. Nou, ophouden met het geweld. Tijd voor een stukje muziek, dames en, ja, en heren. Straks doe maar een leuk liedje. Ik doe even een leuk liedje, dames en heren. En van lekker de zware muziek van Kings of Leon. En ik moet nog steeds achterhalen wat nou al die videoclipjes bij elkaar be betekenen. Want het is, ja, het is echt heel vaag wat ze allemaal een keer vertellen. Dit is een van de albumstuks. Moment, zo heet de nieuwe CD. Nou ja, alweer de laatste serie is, van bijna alweer een jaar oud. Ik zie net te kijken: 2016 is het album van uh, Kings of Leon En dit, een van de uh, grappige stukken, uh, dat heet namelijk. Uh, even kijken, dames en heren. Dat heet. Reserved? Reser ja, Reserved, volgens mij. Maar goed, het maf is in elk videoclipje bij de deze platen vind je dus een detective die meisjes zoekt en meisjes die een of andere gave hebben. En er zijn ook meisjes zoekt, dus het moet bij een film zitten. Alleen, ik ben er nog niet achter. Wat? Ik ga dat eens even doen. Kings of Willen album heet Waste a Moment. Het is de zaterdagmorgen. We zitten midden in de verjaardag. Wie is de jarig? We doen een kleine greep eruit, want er is weer zoveel. Een van die verjaardagen is... Oh, dit is wel interessant. Die is ook alweer overleden. Ik heb het over deze Betsy Smit... En Betsy Smit is met 43 jaar oud geworden. Ze was geboren in 1894. En uiteindelijk is ze bij een auto ongeluk om het leven gekomen. En ze speelde met echt grote namen. Zoals uh, uh, natuurlijk Louis Armstrong. En uh, uh, uh, nog meer. Uh, uiteindelijk is zij een van de eerste... die bij Columbia Records onder contract komt. En dan zou je denken, nou, laat even wat horen. Hoe klinkt ze? Dit klinkt. Zo is ze dit. Zo is ze. Zo, zo was ze. Het is echt jaren twintig, hè, dit. Echte blues. En toen zij dood ging verdween ze eigenlijk onder de grond en iedereen vergat er een beetje. Tot een gegeven moment, uh, uh, Janis Joplin, uh, de muziek wat meer ging luisteren en uiteindelijk werd ze weer populair. Want Janis Joplin is wel een beetje door haar geïnspireerd. Toen dacht ik zo, even kijken het verschil. Oh ja, ja, ja. Ook een beetje dat geknepig stemgeluid. Maar goed, dat had je wel meer. Dat is ook een beetje slechte microfoons dat in de jaren twintig. Goed, Betsy Smit zou eigenlijk jaren zijn geweest, maar is al overleden in 1937. Goed. Ja, vandaag is uh, ook de geboortedag van Theodore Rousseau. Dat is een hele bekende Franse kunstschilder. En uh, hij zou dus vandaag, uh, uh, ja, ja, 205 zijn geworden. 205. Theodore Rousseau, maar hij had echt prachtige landschappen en zo... En, uh, hij heeft echt uh, enorm... Uh, hij hoort de stijl van de schilders was de, de school van Barbizon. En uh, hij heeft ook uh, op de wereldtentoonstelling van 1855, weet je nog? Toen heeft hij een hele zaal gevuld met... Het uh, was gevuld met het werk van de meester. De ja. meester. Ja, mooi. Um, hoor. Mooi. Hetgene uh, die ook vandaag jarig is, is Nick Kamen. Nick Kamen had ooit hits in de jaren 80, Weet je nog, even uh, een kleine greep eruit. I promise myself... Ja, Nick Heemen. Hij wordt vandaag 55, niet eens wel erg oud. En de grootste plaat was misschien wel dit. Oh ja, each time. Elke keer. Ja, Nick Heemen, hij maakt volgens mij geen muziek meer. Want ik heb niks meer van hem kunnen vernemen. 55 wordt hij vandaag. Ja, onze Claudia Cardinale. Dat is, was natuurlijk een hele bekende uh, Italiaanse schone... En die is van 1938, en die is vandaag jaar. En ze heeft echt uh, enorm veel films gespeeld: Son of the Pink Panther, en Once Upon a Time in the West heeft ze oh gespeeld. Ja. En uh, ja, ook natuurlijk veel Italiaanse films. Ja, weer, weer een Pink Panther. Ze heeft dus meerdere Pink Panthers. Of, uh, dat was vast gespeeld. een hele serieuze rol. En Upstairs en Downstairs in 1959 heeft ze ingespeeld. Oh jeetje. En dat die is, is na de hand dan weer een keer uitgebracht. Ja, tuurlijk. Dus uh, ja, dat was toch ook wel een leuke serie. Altijd dus, leuk. Het verschil tussen de, de, de hoge klas en de lage klas. Vandaag is er ook jarig Emma, Emma Bunten. Nee, Emma Watson. En is dat van... Hoe uh, heet uh, het Watson? Ja, die speelde volgens mij in Harry Potter. Of, oh. of Take Parts of the Caribbean. Parts of the Caribbean? Dacht ik. Volgens mij, nee, Harry Potter. volgens mij speelde ze in Harry Potter. Oh. Dus, um, ik zoek er even op. Ik, je zoek er even op. Emma Watson wordt 27 vandaag. Vandaag wordt ze 51. Ik heb het over Samantha Fox. Ja, Harry Potter. Ja hoor. Ik wil je lichaam voelen. En uh, ook vandaag-jarig Dick Maas. Dick Maas is 66. filmmaker natuurlijk van uh, ja Amsterdam, volgens mij. Is hij onder andere van. En de lift is niet. Jij ja, is hij ook van Dick Maas. Hij uh, wordt dus uh, 66. Goed. Jij ja, en de, de grote meester. Uh, Oplichter. Ja, ja, Jos van Rij. Jos van Rij. Roermond. 15 april 1945 geboren. 72 en, wordt hij vandaag. En we hebben dus gezien dat hij heeft een taakstraf gekregen van 240 uur. Dat was alles. En hij zit gewoon lekker thuis op vierjaarsgevier. Ja, hier staat alle feitjes staan aan in van gisteren van die, van die, van die. Ja. Uh, Wit was 175.000 euro ronselen van volmacht stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Schenden van het ambtsgeheim. Oh, Regen echt? van een billboard langs de weg. Mag dat niet? Wat? Wat? Regen van de, ja, een billboard langs de a A73. Nou, Form. het is een ziek idee, dames en heren. Uh, Billboard. Ja, aan. echt. Alles staat erin bij Wikipedia. Leuk om te lezen. Ja. De man die ook uiteindelijk met zakenpartners uh, vliegreis maakte. En uiteindelijk hem ook weer, nou, had hij weer voordeel van. Nou, en allemaal, ja, ik wilde mensen alleen maar helpen. En volgens mij had hij ook wel goede bedoelingen. Alleen hij zat een even moment tot zijn dek aan het in. En was met iedereen vriendjes aan het worden. Om het maar voor elkaar te krijgen. Nou goed, de laatste die ik nog heb is de Dave Edmund. Hij wordt 73 vandaag en die heeft heel veel betekend in de muziekwereld. Uh, ja, goed. Ja, Peter Tuinman is vandaag ook jarig. Dat is een Fries en die heeft ook gewoon heel veel toneel gespeeld. Oké. Okay. als je oh ja, hem ziet, ja. dan, dan herken je hem wel. Het is Zeker uh, weten, ja, ja, ja, dat is een bekende. Uh, hij heeft ook uh, de kok gespeeld op toneel volgens mij, ja. dat was hij. Ja, bekende, bekende acteur. Oh, hier Ken is hij nog heel jong. Oh. Volgens mij ook wel een goede ja, stemacteur. Hier was hij vaste kok in deze. Ja, klopt. Dat is de en de boven. scheepsjongens van de bontekoe heeft hij ingespeeld. Oké, okay. de schippers van de chameleon. Ach man, het is een acteur dat je denkt van ach. Heeft hij ook weer eens een rolletje? Nee, zo'n acteur die in elke film zit. Ah. Dat je denkt, oh, zitten zij daar weer in? Pierre Bokma, en noem ze allemaal maar op. En in elke film komen ze weer voorbij. En ze zijn allemaal ook ijselijk goed. Dat snap ik ook wel. Maar soms wil ik ze een andere troon niet zien. Maar ja, dat is waarschijnlijk moeilijk. Want dan krijg je natuurlijk ook weer geen geld van het uh, filmfonds of zoiets. Want het, we kan me wel, uh, wel weer een geld op, uh, opleveren. En als het is je nog een bekende namen echte gebruikt. Fries is het ook nog eens een keer. Dat geloof ik wel. Ja. Een goede acteur. Goed, tot zover de gedaan. Wat ben ik aan het doen, dames en heren? Ja? Weet ik niet wat jij aan het doen bent. Nee, vroeg me af. Maar je bent, af. bent hier. Vroeg me ook af. I could do I'm saying the things I'd like to Ja, hier op de zaterdagmorgen straks weer de Zandvoortse berichten. En vandaag ook weer een Jolandekeuze is alweer klaargezet. Ja, zeker. Ja, dus dat wordt weer een leuk uh, plaatje uit de jaren ik moet zeggen, ik vind deze ook wel leuk hoor. Die is, die is toch van een girl of deze, lijkt van Ipanema. Deze. Hij lijkt hier wel op ja. ja. Van die uh, Braziliaanse zangeres. Ja, klopt. Maar het is dan net weer even een andere rukje van die cd. Ja. Ik zoek altijd al die cd's af. Ik denk, we moeten iets vinden waar, wat gewoon echt lekker drollig is. Nou, er niets aan de hand. En vertel, is er weer een uh, natuurramp ergens gaande of niet? Jazeker. Ja, nog geen uh, verontrustende bericht uit uh, Noord-Korea. Dat vliegtuigschip van, uh, uh, van, uh, van de Donald is daar wel al gearriveerd natuurlijk. Maar hoeft alleen niet dat het water maar even over te steken. Uh, een uurtje, dan is je er toch? Ja toch. Een uurtje. Ja, zetten bij. Me op, uh, hoe heet het ook alweer met die vliegschepen altijd met uh, uh, zoveel warp. Oh ja. ja je, je, ook, je praat toch een beetje in uh, Marcus taal. Uh, ja. Nine Warp. Ja, hoe zou het met hem zijn? He? Geen idee. We horen helemaal niets meer nee, even van Marcus. Ik, ik vind het, ja, maar, onder een Marcus, steen als je zo. luistert, ik wens je een fijne Pasen, Ja, maak er wat van uh, dit weekend. We missen je. Ja, zeker. Maar goed, je moet maar even kijken, want je terugkomt, ja. joh. En dan stuur ik straks veel vacature eruit. Kan of ook. Marcus dit ook met zijn zusje heeft gedaan. Want een achtjarige jongen heeft zijn vierjarige zusje in de Amerikaanse staat Ohio... Ohio, met de auto van zijn vader gereden naar McDonald's. Hey. En hij verklaarde dus dat dit autorij had geleerd om video's te bekijken op YouTube. G Acht jaar, hè? Ja. En de vader lag in bed te slapen, de moeder was in het bijzijn van de kinderen op de bak in slaap gevallen. En ze hadden eigenlijk al trekken een cheeseburger. En getuigen getuige zeggen ook dat de jongen zich keurig aan de regels hield toen hij de wagen bestuurde. Hij heeft ongeveer anderhalve kilometer gereden van zijn huis naar het restaurant... Hij kwam langs vier kruisingen. heeft zelfs een spoorwegovergang overgestaan. Wat ziek idee. En eenmaal in het restaurant zagen familie vrienden kinderen. En daarop werd contact opgenomen met de grootouders. Politiegeweld. Maar ze mochten uiteindelijk een cheeseburger wel opeten. En ik vind het dus didactisch niet verantwoord. Nee. Nee. Nee, nee ik, ik, ik. Nee. Een flink pak voor hun billen en zonder eten naar bed. Ja, maar het is ook wel weer trollig, het is ook wel weer leuk. He? Ja, het heeft wel iets schattigs. Dat het, nou ja, godzijdank is het goed gegaan. Hè? Ze, hebben ze geen ongeluk ge... nee. veroorzaakt en nou ja, zijn ze nog allemaal in leven? Afgelopen week nog een verhaal van de man die uh, een of andere meubelmaker of zoiets die ze pink had afgezaagd. En uiteindelijk, uh, af en toe zijn pink was er bijna af. Hij hing nog aan een draadje. Oh. En toen zijn collega's van, maar we moeten als idioot naar het ziekenhuis. Toen zijn ze in de auto gegaan. Hij heeft zijn pink zo een beetje ondersteund. En toen zijn ze echt best wel hard aan het rijden geweest. Want straks sterft die pink af, weet je wel. Dus ze moeten snel naar het ziekenhuis. Toen hebben ze op bepaalde plek hebben ze 140 gereden. Waar je 120 mocht of zoiets. En op ja. bepaalde plek hebben ze 100 gereden. Waar je 80 ze hebben wel, Het was overdag, dus het was rustig. Dus het kon. En uiteindelijk heeft hij ook een boete gekregen. Logisch, dat moet gewoon snoeihard worden aangepakt en nou heeft hij het proberen aan te vechten. Maar zoals, ja, maar ik, maar ik had mijn pin kunnen verliezen. En ik had 112 kunnen bellen, maar dat, dat, dat mocht dan weer niet, geloof ik, volgens de regels. Dus uiteindelijk hebben we het zelf maar opgelost. Maar uiteindelijk krijgt hij toch een boete van 380 euro, geloof ik zo dan denken we zo: Wat een kinderachtige lummel is dit allemaal. Weet je er is niks gebeurd. Regels zijn gemaakt om het in de hand te houden. Ja. Dit, wa, dit was een... Als een vrouw het bevallen is, is mag het wel. Uh, ja. Dan krijg je geen bon. Geen idee nee, hoor. vaak niet hoor. Ik weet het niet. Want tegenwoordig gaan ze natuurlijk ook, ook per kilometer gaan ze nu, uh, uh, je beboeten. Hè? Want ik, bedoel, ik snap best... Ze staan allemaal uh, op hun achterste poten... als een uh, flitkast ergens staan. Dat moet veranderen en zo. Dus dan krijg je geen rode rotzend meer binnen. Oh, wel, dat zou ik wel weer meevallen. Dus nu gaan ze het maar op een kilometer af afrekenen. Ja. Dus als ze een boete kunnen uitschrijven, schrijven ze een boete uit. Ik ben zo blij dat ik gewoon eigenlijk toch meest met de fiets ga. Dat je. ja, precies. Dat je geen auto hebt. Ja. Dat ja, geeft dat toch is... ook weer extra stress? Ja. Ja, dat is vaak. En uh, ja. Ik moet er niet aan denken dat ik geen auto zou hebben. Nee. Ja, maar dat zou ik je niet meer zien, want dan ga je nee. echt niet meer je radio maken. Denk dan ik. zal het echt. Uh, zal het doodbloeden, dames en heren. Ja. Ik had er niks meer van over uh, niet... We gaan zo uh, weer beginnen met. de. Oh. Uh, Zandvoortse berichten. Oh berichten. Ja, tijd voor de Zandvoortse berichten. En uh, de Jolandenkeuze staat klaar. Ja. Dus we zijn weer helemaal op schema. Nou, doen we nu nog even de nieuwe single van, uh, van Cold War Kid. Ja, ik vind het wel een uh, geinig plaatje keer, dames en heren. En uh, de nieuwe plaat heet Love is Mystical. We hadden ooit de plaats met No Vacation. Uh, no va ja, No Vacation, volgens mij tijd. het klinkt zelfs als de Red Hot Chili Peppers. Nou, het is, alweer, het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten, dames en heren. Ja hoor. Zandvoortse berichten. Grappig, vorige week had je namelijk de, de aardvalschil kampioenschappen hier in Zandvoort. Dat is uh, alweer een aantal jaartjes. Op het uh, plein de Fast Food. Bij het kerkplein is dat... Uh, kan je dan uh, meedoen uh, Kampioenschappen, ja, het is een aardappelschillen en eigenlijk de winnaar is een compleet onbekend persoon uh, die zat eigenlijk gewoon eerst nog op het terras, wilde eigenlijk helemaal niet meedoen. Saskia lemons uit Lady's Stad. Die zit al lekker gewoon te pimpelen. Hè? Van, ey, Saskia is echt iets voor jou. Ik heb jou alles een appelschilletje. Het gaat zo snel. Je ja, moet je, meedoen. Je mocht niet met een dun schilletje. Dat zat er niet bij. Mij, oh, dat, dat, dat staat er niet ja, bij. Dat staat er niet bij. Dan kan ik het ook wel vergeten. Maar goed, uiteindelijk had zij dus uh, 7,8 kilo had ze ge, uh, geschild. En dat is dus de eerste prijs. Ze krijgt dan een uh, wisselbeker en een overnachting bij Hotel Extra Larts. En uh, verder uh, had ze nog een uh, mooie tekst. Ik heb, om uh, uh, um zover te komen, getraind. Ik ben naar Hongarije geweest. Uh, ik heb in Italië stage gelopen. Allemaal lulkoek. Dat vertelden ze allemaal over. Lol. Want ze had eigenlijk helemaal niet mee willen doen. Ze zat daar gewoon lekker op het terras. Is er aan toe gesleept. En uiteindelijk heeft ze gewoon voor heel veel mensen. Die echt regelmatig heel veel appels, aardappels schillen. Heeft ze gewoon gewonnen. Want de tweede plek werd namelijk gewonnen door uh, Marcel uh, Busser. Uh, die had namelijk 7,8 kilo bij elkaar. Zo. En dat is eigenlijk wat... maar 0,1 kilo meer. Minder eigenlijk. Ja. Dus, nou, ja, goed, ja. Uh, het is uh, grappig. Ik, ja, gewoon knu knulligheid, dat vind ik wel leuk. Gewoon heel snel. Aardappelschil, leuk. Ja, waarom ja. niet? Uh, er is uh, op het strand tussen Bloemendaal en Zandwoord, heeft de mevrouw een bruinvis aangetroffen. Het dier spartelde nog, dus de mevrouw heeft het noodnummer van de SOS-dolfijn. Had ze toevallig waarschijnlijk in de telefoon ja, staan. Ja. Heeft ze gebeld. Helaas kwam de hulp te laat. En, uh, een paar omstanders hielpen het voorzichtig uit de branding te verplaatsen. En intussen werd het EHBZ-netwerk gealarmeerd. Zowel het EHBZ-team uit Noordwijk als de reddingsbrigade Bloemendaal kwamen ter plaatse. Maar ze konden niet voorkomen dat de bruinvis korte tijd na de fonds op het strand was overleden. Hij gaat voor onderzoek naar het uh, univ of zij, naar, uh, universiteit van Utrecht, de faculteit diergeneeskunde. En hopelijk gaat sectie uitwijzen waarvoor en waardoor het dier is gestrand... En uh, zat in ieder geval al zichtbaar een aantal verwondingen. Was 1,5 meter groot en vermagerd. Oh. Uh, arme flipper. Oh nee. Oude flippo. <laughs> Goed. Het, uh, ja, dat zijn de, de, de, de vloer bij het parkeergarage van het LDC gevaarlijk glad is. Dat ontvonden ook Jan Bloem en mevrouw Desker afgelopen februari. En uh, op die dag ging Bloem met zijn scooter onderuit in de parkeergarage. En vlakbij onder, uh, bij de onder... Uh, Ondergrondse ingang van de Albert Heijn. Hij kwam slecht terecht hij brak bij daar zijn heup. Zijn redder... Uh, die kwam ook uh, ten hulp... maar die gleed ook ondersteboven. Dus ja. dat is echt. En dat komt omdat de vloer dan nat wordt... door de auto's die water mee naar binnen nemen. Dus dat, ja, ze zeggen wel daarbij bij Albert Heijn en de mensen die dat allemaal gemaakt hebben... zeggen ja, we hebben wel volgens de regels hebben we gehanteerd. Alleen, ja, het is lastig... er ontstaat toch een soort aquaplanning. En ja, wat ze daaraan moeten doen... ja, ze zouden toch meer zandkorrels erin moeten doen. In die vloer. Misschien helpt dat. Of misschien toch iets bedenken waardoor het water van de autobanden afraakt voordat ze de garage inrijden. Nou goed. Jan, uh, succes. En ook, uh, wie was het dan? Jan uh, Deskers, mevrouw Deskers. Die, alle twee hebben ze nog uh, flink last van de valpartij in een parkeergarage. Okay. Echt een goede reclame dit. Vertel, wat heb jij nog? Uh, ja, ik zit nog te kijken. Er is... Uh... Uh, een alcoholcontrole gehouden vorig weekend. Dat gebeurt vaak, in de ja. laatste tijd. En uh, in 45 minuten werden 50 bestuurders gecontroleerd... waarvan er één te veel gedronken had. En gedurende de, dezelfde avonddienst... werden ook een bromfietsbestuurder zonder rijbewijs... en twee opgevoerde snorfietsen aangetroffen. En uh, de bestuurders ontvingen een procesverbaal... en een WOK-status. Denk je, een WOK? Hoezo gaan we wokken? Nee, het betekent wacht op keuring. Oké. Okay. Dus uh, blijkbaar moeten die brommers nog gekeurd worden. Bliep. Nou... Verder, uh, nou, het is alweer ja, dus al dat gespeeld. Dat was het wel weer, wel. Het wel weer ja. dames en heren. Het is tijd voor de Jolandekeuze. Ja, de Jolandekeuze. Jawel, ik heb uh, hem hier klaarstaan. Oh, yep. oh, oh, oh, oh. Je zit toch volop in de nee. bewegingen ja, ja, oefening? Ja. Die... Ik ga even gauw, gauw naar want ik had hem al gedeeld. Ja. Dus dat, oh, hier staat hij gewoon. Hij staat hier gewoon. Ja, daar komt hij, Kovacs. Kovacs met wolf in sheep clothes. Zij is vandaag jarig. Gefeliciteerd. Hé, ja. hoe oud wordt ze? Blondheim, 27 27 en zondijk van een Stem, dames en Heren. Alli Bland dan Silvertown Masquerade as the Chosen Wy. There's nobody left who believes in who you are Say what you want I know just where you're coming from Born to deceive But baby, you ain't fooling me With your shiny shirt advantage and then disappear with some little lamb, so naive let you in while the shepherd sleeps it's time to confess and I know you're the best and I'm putting out the world Aan, ah, het is nog helemaal ontzettend nieuw dit. Uh, uh, nee, wolf en Sheeps Close van uh, Gofax. die is vandaag ook. Is vandaag ook jarig, was 27. Jong Binky nog in de muziekwereld en uh, die doet het altijd goed. Nou, vandaag gaan we het over jonge Binkies hebben. Nee, dat is niet helemaal waar. <lacht> vandaag in de klaskant van net een leuk stuk te lezen over twee uh, vrouwen die naast elkaar wonen al heel lang en regelmatig. Uh, of ze dus, uh, heel vaak naast elkaar hebben gewoond op verschillende plekken. Het is namelijk uh, Mientje Korporaal, 692. En Marie van den Berg, 91. Ze kennen elkaar al vanaf de jaren 20. Het is echt bizar. Gewoon in de jaren 20 woonden ze in uh, Steins in, uh, in, in Friesland was dat. En uh, een gegeven moment, uh, gingen ze trouwen. In het begin gingen ze nog niet te veel met elkaar om. Want er uh, was leeftijdsverschil. Leeftijdsverschil. De ene is 91, de andere is 92. Toen hadden toch andere vriendinnen nog? Dat is grappig. Oh. Ja, dan heb je het over 12 en 13 waarschijnlijk of zo. In die tijd. Maar goed later gingen ze wel met elkaar om. Maar uiteindelijk gingen de, de, de mannen ook met elkaar om. De mannen leven al niet meer. En nu wonen ze dus naast elkaar in de flat. En het, het trieste van het verhaal is, ze zitten om de dag bij elkaar. De ene dag zitten ze bij de een, de andere dag zitten ze bij de andere. Vanaf drie tot een uur of zeven s'avonds. En nu gaat uh, Mintje verhuizen, maar die gaat namelijk bij haar kinderen wonen in Wageningen. Oh, en dan gaan ze elkaar misselen. Oh, het is ja. echt triest dit. Dat je denkt van ja, kies je nou voor je vrienden, of kies je nou weer voor je familie? Ah, ze kiest toch voor de familie. Na zoveel jaar ga je dan toch scheiden, zeg maar. Een uh, wel grappig verhaal voor vriendinnen die al, ja, ja, al zoveel jaar samen zijn... en dan in één keer toch kiezen om uh, bij hun familie ergens uh, anders te gaan wonen. Nou goed, ze houden schaak wel contact. Maar het is toch anders dan elke dag bij elkaar te zitten drie uur lang. Dat is toch anders. Weet je, soms, sommige mensen, daar moet je gewoon een tijdje bij zitten... voordat het leuk wordt. Als je dan elkaar gewoon opbelt, dan, ja, dan moet je even iets zeggen. En soms moet je juist gewoon naast elkaar zitten... om. Tot iets te komen, weet je? Maar dan hebben we dat ook al. Dan moet je gewoon van. Die zitten naast elkaar. Hey, pik, hoi, hey, pik. Alles goed? Ja, is goed, joh. Dan okay. zit je van een tijdje en dan geef gegeven moment. Dan, dan ja. uiteindelijk komt er wel een interessant verhaal. Maar het kan soms even duur. Ja. ja. Je zit naast elkaar in de auto, weet je, gedwongen ja. twee uur. En je denkt. Waar we het nou overheen? Geef, het komt er toch nog wel aardig vooral uit. Ja, maar ik vind ook als je samen rijdt, dat is heel relaxed. Want je kijkt elkaar niet altijd aan. Nee. Dan komen je we wel tot mooie gesprekken. Daarom zeggen ze altijd mensen met kinderen. Ja? Ga lekker met hun uh, uh, een uitje doen. Ga ergens heen. Uh, een popconcert of wat ook. Maar zorg dat het niet te dichtbij is. Dan heb je veel quality time in de auto. Quality time. Ja, dat is okay. gewoon zo. Ik ja, heb dames. hier een leuk artikel over een vrouw die uh, in. Uh, in uh, Hawaii. Die oh. werkt als de in een populair, uh, populair restaurant. Yeah. En ze knoopte een gesprek aan met een Australisch echtpaar. En toen kreeg ze fooi. En dan hadden ze gewoon... Het was de 205,44 dollar 44. En ze zette er gewoon 400 euro fooi op. Dus het uh, was er helemaal van, wow. Dus uh, toen kwam ze... Uh, aan, even kijken hoor, het was de volgende dag. Yeah. Ze had zo van, nou... Ze hadden gezegd waar ze logeerden. Dus ze ging naar de shift nog even naartoe in de hoop om daar aan te treffen... En ze gaf hun dus een ruiker bloemen en een bedankkaartje. Ja. En de volgende dag kregen ze weer een enorm bedrag. En wat was het nou? Ze gingen naar het restaurant en stelden voor om de schulden die ze had gemaakt... om haar studies te financieren, om helemaal te betalen. Het ging dus om een bedrag van 10.000 dollar. En uh, ze wilde dus absoluut anoniem zijn. Maar de Australiërs vertelden wel aan haar... dat ze moest proberen om de beste versie van zichzelf te zijn. Want er was geen betere manier denkbaar om hen te bedanken voor het uh, geschenk. Jeetje. Nou, dus, ik vind het wel heel uh, fascinerend. Het is, het is en het, het is ook wel leuk dat mensen ook eens gewoon zoiets doen voor een ander van... Uh, ja, waarom niet? Maar als jij inderdaad uh, goed hier slappen was zit. En dat je het gewoon leuk vindt om iemand uh, een beetje uit het veld te slaan. Wow, weet je? Dat ja, je dat, ergens vinden mensen ook weer heel leuk. En gewoon ja. denk, Wat? Mijn hele leven gaat anders lopen nu in één keer. Ik ja. had alles uitgebleven, maar ik kan gewoon een hele andere weg op. Kan ik, in links kan ik hier. Dat vind ik ook wel leuk, want met die Secret Millionaire. Kijk ja. ik ook wel eens naar. Ja, kijk eroverdop wel eens. Dat je denkt, ja, gewoon dan... Wow. echt plebbekest Dat je Wat? Maar ik had laatst ook in de bus dat een jongen geen geld had. Of de kaart was weg. En dat de man en mevrouw zei, dan betaal ik het wel. Okay. Maar toen zei die nou, laat hem maar gaan. Hij mag er niet van. Jij zegt: nee, ik wil het betalen. Ik mag hier. Ik wil ja. het verschil maken. niet jij. Nou ja, ik was het. Dan ben bent gewoon de chauffeur, maar joh. Die deed, je mond daar houden. Maar die, die chauffeur die denkt dan ook van. Oh, weet je wel, uh, anders kom ik er zo slecht uit. Ja, <laughs> dat dus is zo, ook nu wel. Ja. Nee, goed, ja. Maar, maar oké okay, mensen, wees gewoon eens lief voor een ander. Oh, krijgen we dat weer? Ja, de, ja ik ben het Dan krijg ik dat gevoel. Oh, dan krijg je het gevoel weer. Oké, okay, dames en heren, wees dus lief voor elkaar. Kost weer eens wat anders, zeg. Wat kan ik vandaag wel eens doen, ja? Wat wordt er vandaag dan? En... Ja, ehm... en Verst die plaat ook weer. Uh. Oh man, let er eens even lekker op je. Ben je nou een het maken of ben je anders te doen? Dat is een goede vraag. en dat heette Back For Me. We hadden het net uh, over zijn lief zijn voor elkaar. Kom op mensen, een beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan is het een heel betere wereld. Ja, dat is echt mooi hoor. Precies, dat moeten we ook doen eigenlijk. Oh ja, dit is ook zo'n plaatje nog. Maar... Ja hoor. En wij zijn, ik ben van de extreemrechtse uh, uh, humanist ben ik. Ik ben uh, compleet tegen het geloof. Op waarom wordt het geluid erover? Ik ben gewoon van naast de liefde. Maar nou, mensen mogen wel lief zijn voor elkaar, toch? Natuurlijk, dat is boven, boventoon eigenlijk. Ja. En verder geen diepzinnige lucht. gewoon lief zijn voor elkaar. Huppakle. Niet te moeilijk doen overleven, want dat, want dat zat in een boek en die verwijst om daar naartoe. En die heeft al geleden, hou eens even lekker op, je maakt het even niet zo moeilijk. We gewoon lief zijn voor elkaar. Help elkaar gewoon even. en uh, Ja, vast Net hadden we nog een berichtje over iemand... die gewoon even iemand anders een studieschuld heeft afgekocht. Ja, 10.000 euro, nog even een voorje. Ja, ja. Dit was wel een hele mooie vrouw. Dus ik hoop niet dat ze er nog iets voor terug heeft moeten doen. Nee, nee, nee, nee zei het van... Zorg dat jij echt een geweldig leven gaat hebben. Oké, okay, nou, hartstikke goed. Nou, dat vind ik heel mooi. Hartstikke goed. Toch nou ja. nog meer van die opmerkelijke berichten die ja. ons uh, raken. Nou ja, waren wat legerfans, Nick Mead en Todd Chamberlain. Ja, al die namen staan erbij ook zo. Die kochten dus een oude Iraakse tank voor 35.000 euro op eBay. Nou ja, dat was toch wel een flink bedrag. Ja, mag en toen ja. voelden ze iets... Ze waren dus aan het sleutelen. Voelden iets steken het brandstofcompartiment. Dachten dat ze enkele verroeste geweren te pakken hadden. Maar... Hun verbazing was groot. Het bleek dus om goudstaven ter waarde van 2,3 miljoen euro te gaan. Eh? En dan heeft hij het helemaal... Dat staat hier ook als reactie. Handig om dat op YouTube te zetten. Ja, ja, namen erbij dat ze het gevonden hebben. Dus nu komt die eigenaar van die oude Iraak. Ja, natuurlijk. Die komt kopieker. toch wel eventjes, uh, ...toch wel uh, twee van de drie goudstaan oh, halen of Oh, die, ja. die komt even... ...die komt even het trein oplopen. Die zegt ja. er zelf... ...ik kom nog wel terughalen... Ja goed, was het geen, geen natiegoud goud of zoiets, of was het geen goud? Uh, was, was geen Nederlands goud? Ja, dat was, was, een... oh, was een Iraakse tank. Dat was een Iraakse tank, oké. Okay. Ja. ja precies. Wie, wie, wie, had, wie had de leiding ook weer in Irak destijds? Was het Amerika of dat, dat zou het moeten zijn? Ik ja, weet het ook allemaal niet meer. We weten het Ah, dames en heren. Nou, gaan we dan toch lopen? Ah, met 2,3 gaat het wel lukkig, 2,3 uh, miljoen. Dan kun je hopen. hopen dat uh, die ja. mensen weer een nieuwe stad opbouwen en zo. Dat, ja, dat is onbegonnen werk daar, denk ik. Nee, dat is misschien niet zo handig. Nou goed, straks dan weer wetenswaardigheden en leuke berichten. En ik kijk even naar mijn linker-rechterhand. En daar heb ik weer een mopje muziek staan. Dat is ook leuk plaatje van The Big Mess, Group Love. Big Mess is het nieuwe album. En die heet Good Morning. Ja, hoe toepasselijk. Kan je verwachten natuurlijk. Ja, zie. De plaat heet Big Mess. En dit is daar op te vinden. naam. Good morning. Goedemorgen. Hier bij Tobak Leeft. En ik zit nog te kijken. Ik zag vandaag iets vergeten. Namelijk. Nog een stukje geschiedenis. Wat gebeurde namelijk in, eh, op 15 april 2013. Was namelijk. Jawel. De bommaanslag. De Boston Bombers had je toen. Ja. Bij de marathon natuurlijk ja. daar in Boston. Dat het wel opgeschreven, ja? Ja. Ik had het ook nog even tijdje zitten lezen. En uh, ja, twee broers. Die hebben daar een gepleegd. Uh, uh, even na drie uur gebeurde het. De meeste mensen waren al aan het. Uh, noem je dat? aan binnenkomen en dan een keer dus een explosie en een paar seconden later weer een explosie. Uh, uiteindelijk was het een hoge drukpan met allemaal stukjes metaal erin die dus echt voor heel veel ellende verzorgde. Dat ja, dat explodeerde. En het maf is dat. Uh, Eigenlijk deze hele zaak is opgelost door nou ja, het, de burger, het publiek... die eigenlijk, bijvoorbeeld Reddit, had je daar bijvoorbeeld een uh, internetsite... die eigenlijk allerlei knullige filmpjes publiceerde. En die kregen dus allemaal filmpjes binnen van mensen... die die marathon aan het lopen waren. En ook foto's en alles werd gepost op Reddit. Oh, wat goed. En uiteindelijk hebben ze daar dus, zijn erachter gekomen dat het een rugzak was... waar die snelkookpan in gezeten had. En toen gingen ze allemaal foto's nalopen... Met bezoekers met rugzakken. En uiteindelijk hebben ze dus twee broers weten te traceren. En de politie heeft daar heel veel profijt van gehad. En al die ja, uitzoekerijen van de burger. Die zei van ja, deze rugzak is groot. En die is te klein. En de lichtschaduw En echt heel uitgebreid. En dat allemaal zeg maar via, via internet. Dus dat is Gaaf, wel hè? heel bijzonder. Ja. Alleen, inderdaad, is wel dat een aantal mensen vals zijn beschuldigd. Want ja... Ze dachten dat die iets mee te maken hadden, maar het bleek er niks mee te maken hadden gehad. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk wel de daders achterhaald. Maar goed, het heeft ook wel weer nadelige gevolgen als iedereen zich ermee gaat bemoeien, weet je. Ja, zeker. Dus dan kan je op straat toch wel lastig gevallen worden, zeg maar. Ja. Goed. Ja, dat wou ik nog wel melden, want wij zijn natuurlijk ook een radioomroep. Maar in 1947, ook op 15 april, was de oprichting van de Radio Nederland Wereldomroep. Oké. Okay. Dus ja, die, zit een, die is nu uh, sinds 2013 op, overgegaan in de multimedia-organisatie RNW Media... Maar uh, ja, hij was toen echt begonnen. En het uh, was onder leiding van Hendrik van den Broek. Die was net als veel andere medewerkers... eerder betrokken bij Radio Oranje... en Radio Herrijzen Nederland. Radio Oranje. Ja, mooi hè? Hoe klonk dat ook weer? Radio Nederland Wereldomroep bestaat 25 jaar. Ja, mythos. Het bedrijf zette in 1947 de traditie voor... Van de in 1927 begonnen korte golfuitzendingen naar Nederlands-Indië. Ja, en ja, in die ja. tijd ook koningin Emma al belangstelling toonde. Ja, leuk hoor. Goeie merk, oude hè? tijd. En als pauzeteken werd, werd het uh, lied merk toch hoe sterk gebruikt. Het is echt zo'n heel ouderwets ja. Nederlands uh, liedje. Gat, ja. Hè? ja, toen moest het alweer ja. verkondigd worden ook alweer. Ja, uh, goed. Uh, ik wil zeggen, uh, maak er een leuk paasweekend van. Ja, geniet ervan. En we spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. We nog één plaatje voor tien uur. En dat is Roosevelt... Oh. Moe van, blijf in beweging en het geldt maar één ding, naast de liefde, naast de liefde, vergeet alles verder. Hoi!